Marnix Zampersen met het NOS-journaal. In de Noord-Spaanse stad Girona zijn 18 mensen onder wie 10 kinderen gewond geraakt bij een explosie op een wetenschapsfestival. Vijf slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens een demonstratie van een experiment. Een vat met vloeibare stikstof ontplofte, terwijl een publiek van zeker 200 mensen toekeek. De meeste slachtoffers werden geraakt door rondvliegende stukken metaal. De stad Liman in Oost-Oekraïne is mogelijk heroverd door het Oekraïnse leger. Op een video die door de stafchef van president Zelensky wordt gedeeld... is te zien hoe Oekraïnse militairen de vlag hijsen in de stad. Volgens het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken... zitten de Russen die nog niet gevlucht zijn nu in de val. Het zou volgens een woordvoerder van het Oekraïnse leger gaan om zo'n 5000 Russen. Liman is essentieel voor Rusland om de troepen in het oosten van Oekraïne te bevoorraden. Het is mogelijk om voor te dringen bij de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Officieel zijn nu de mensen aan de beurt die in 1953 of eerder zijn geboren. En ook degene die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Maar door fouten in de software van de GGD kunnen ook mensen die geen extra risico lopen nu al een afspraak maken. Wie voordringt moet worden weggestuurd, maar dat gebeurt niet overal. Een dode walvis die gisteren werd gezien voor de kust van België is nu spoorloos. Het kadaver van ruim 20 meter lang dreef gisteren rond in de buurt van Nieuwpoort. Omdat het een gevaar opleverde voor de scheepvaart werd een zoekactie gestart, maar die moest worden gestaakt vanwege slecht weer. Volgens de Belgische autoriteiten is er een kans dat het dier door ontbinding is opengescheurd en gezonken of dat het kadaver is afgedreven en nu voor de Nederlandse kust drijft. Het weer. Steeds meer zon en ongeveer 16 graden. Morgen minder wind dan vandaag met vooral in het noorden en midden van het land geregeld zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het anyway NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 langzaam rijdend verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blarikum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 today En met deze lekkere plaat uit de jaren 90 zijn we toegekomen aan de derde uur. Alweer uh, van dit programma Zandvoort op zaterdag. Joh. De Jimmy Neil en Eento no Dubs. Nou, in Singapore is wel het een of ander gebeurd. En uh, we kunnen verklappen dat in ieder geval uh, Max Verstappen niet bij de top 3 uh, zit. En wat er nou precies gebeurd is, wat hij reed op pole position met uh, nog een heel klein stukje te gaan uh, tijdens uh, de kwalificatie. En uh, toen is er ineens wat gebeurd. Uh, wij hebben het niet kunnen volgen, want we zitten midden in een radioshow. Maar uh, ja. ja, er is wel iets gebeurd. En uh, als daar uh, nieuws over bekend is, dan uh, hoor je dat uiteraard. We wel dat uh, Jean Leclerc op uh, pole position staat. Gevolgd door uh, Perez en uh, Lewis Hamilton op de derde plek. Morgen tijdens de start van uh, de race in Singapore. De stappen, vinden we dan terug op P8, uh, Benno. ja een beetje teleurstellend. Mm. En dat zal hij zelf ook wel vinden. is niet zo ja, leuk. Ja, er is wat gebeurd. Ja, ja, nou ja, goed. We gaan het uh, straks uh, natuurlijk horen. En verder gaan we naar uh, Duitsland. Naar Randall Loefsen. Die op de Neurburgring uh, zijn rondjes rijdt. Uh, dan hebben we nog het beest van de week. En uh, uh, dat is niet Ger Lammers, want die komt daarna. Uh, <laughs> en en Ger, die, met Ger gaan we het over. Philip Groenendal horen. Naar aanleiding van de Dutch Media Week. Want het is namelijk vandaag is dat al een beetje begonnen, maar officieel 3 oktober... dan begint de Dutch Media Week met heel veel activiteiten. Uh, en uh, over die Philip Groenendaal, daar is uh, Groenendaal, moet ik het goed uitspreken... is een uh, boek verschenen en in dat boek, uh, uh, gemaakt door zijn zoon, uh, wordt het een en het ander verteld. Maar Ger die heeft hem persoonlijk gekend en daar gaan we het van straks aan het eind van dit uur over. En we hebben natuurlijk nog voetbal. SV Zandvoort tegen Koninklijke HFC En die zijn denk ik... Ja, die zijn weer begonnen. Want Klopt. Uh, de tweede helft uh, is inmiddels van start gegaan. En we hopen natuurlijk en bidden op een gelijkmaker. En sterker nog dat er nog een doelpuntje bij komt... dat het wedstrijd in winst voor Zandvoort gaat eindigen. Ja, zo is het maar net. En uh, straks uh, race nieuws uh, met uh, Randall. En uh, ja, we zitten ook even te kijken. We lezen inderdaad ook... Uh... Uh, wegens problemen moet Max Verstappen twee snelle rondes voortijdig uh, afbreken. En dat uh, wat betreft de kwalificatie is zo. Is hij dan op de achtste plek uh, terechtgekomen. En uh, ja, Charles Leclerc start morgen vanaf pole position. Daar zullen ze bij Ferrari heel erg blij mee zijn. You. but a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now, and you'll never let her go. Never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know.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 Lekker de muziek van uh, Billy Joel en uh, Tell Her About It. Ja, we hadden het in het uh, eerste uur al met uh, Stephanie van Waardenburg over uh, de week van uh, Tegen de Eenzaamheid. Ja. En dan gaan we nu uiteraard uh, uh, nog even bij stilstaan, uh, Benno. Ja, want we kregen een persbericht binnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. dat donderdag 29 september de Week Tegen Eenzaamheid is begonnen. Wel een beetje een rare week uh, van donderdag tot donderdag. Ik zou het van maandag tot zondag doen, maar goed. Een week waarin ontmoeten en verbinding centraal staat 40 miljoen extra voor gemeentes en initiatieven. Het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de komende jaren het programma 1 tegen 1. Eenzaamheid wordt. De nieuwe aanpak is deze week gepresenteerd. Staatssecretaris Van Ooyen wordt geciteerd. Al met eenzaamheid is niet iets wat alleen ouder aangaat. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. Dat is heel veel... En de urgentie wordt alsmaar groter. Daarom zal ik 40 miljoen extra uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeentes initiatieven starten en langdurig blijven uitvoeren. Nou, en ik dus naar de website van de gemeente Heemstede. Het uh, neem niet kwaak. En uh, dus ik eenzaamheid in een zoekbalkje ingetypt. Niets. Helemaal huh? niets. Helemaal niets? Nee. nee het is dus, uh, bij de gemeente moet je niet zijn met je eenzaamheid. Uh, maar wel wel uh, uh. 1 eenzaamheid.nl, toch? Ja, daar. Maar dat is dan wel weer de website. En dan uh, dichtstbijzijnde activiteiten is, is dan Haarlem. En dan met name Haarlem-Schalkwijk. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ons eigen pluspunt. En de blauwe tram en het wijksteunpunt. En daar kan je onder... Die hebben daar wel aandacht aan besteed trouwens. Oh, dat zal vast wel, ja. ja. En, uh, en onder kopje op hun website, onder kopje ontmoeting en vrije tijd, daar zijn allerlei initiatieven te vinden. En dan met name in de maand oktober heb je daar de, de eetclub, biljarten, eh, koffie inloop, samen doen. Ehm, um, eens even kijken. Nou, er wordt heel veel gebiljarten. Trouwens kan je niet biljarten. En wil je gaan dat leren? Daar hebben ze ook wat voor. Dus uh, meld je dan vooral aan. Muziek door de jaren heen. Dat lijkt me op zich ook heel leuk. Dat is op 7 oktober. Four lanes, lunch, line dance. Als je een beetje wil bewegen. Workshop bloemsierkunst en poëzie. Nou, dat zijn, uh, even kijken. Dat is toch een beetje wat er in de maand oktober allemaal afspeelt. Hier in het eigen dorp. Nou, www.zfm-live.nl kijk je live mee in de studio. Ga jij even line dan, uh, nou hier, uh. Nee, ik, ik dans tot alleen op tafel. Uh, ja, ja. Als jij de nou, misschien, hebt, misschien kan je dansen op deze plaat en uh, lekkere gaan houden. Uh, hoor horen, zeg. Ze gaan uh, flink de dames van uh, Sweet Sensation. En Hooked on You, zo heet uh, deze uh, klassieke. Ja, uh, lekker uh, bekend onder de disco freaks. Uh, deze plaat. Zo dadelijk uh, gaan we naar uh, Duitsland hè? naar uh, ja. de naar uh, Rendel maar eerst hoe van you En als je de hoes van deze plaat ziet... dan weet je wel hoe laat het is, uh, Benno. <laughs> ja, en dan uh, zo'n uh, ruige plaat. Hè? Dan waren de uh, dames klaar voor, zullen we zeggen. Oh, die manier. Ja, en jullie hoorde inderdaad uh, de single van uh, Sweet Sensation. CFM. Race Radio. Ja, het is werkelijk ongelooflijk. We vliegen all over de wereld uh, nou. vandaag. Zo zitten we in Singapore en uh, moeten we zien dat macht Verstappen niet bij de eerste drie zit. En zo zitten we weer in Duitsland in de Noorburgring. Uh, Daarbij uh, Rendel Lawson. Goedemiddag, Rendel. Welkom in de uitzending. Een goeiemiddag. En wat hadden jullie een, uh, mag ik het zeggen, teringherrie Ja. Ja, lekker. Dat, dat, dat hebben we hier ook, maar dan met raceauto's. Ja, ja. lekkere, lekkere teringherrie. Hadden we even zin in. Oké, lekker dan. Maar Reno, wat, <laughs> uh, wat doe je in Duitsland? Uh, we zijn hier met uh, onze Youngtime uh, Touring Car Challenge. Uh, ze rijden we hier op de Nuremberg. Ging op het Grand Prix Scree. Niet op de noord maar op het Grand Prix Scree. Met nog heel veel andere uh, raceries. Uh, uit uh, voornamelijk Duitsland hier. En uh, hebben we een uh, raceweekend. Zo, wat leuk zeg. En met uh, ja. jullie young timers, hoe groot is jullie startveld? Ja, dit keer niet zo groot. We hebben een hoop mensen afgezegd, door ook wel het weer. We hebben hier nu al twee dagen echt bakken uit de hemel en heel koud uh, okay. weer. Dus ze rijden bijna allemaal op uh, het uh, zeg maar nu ja. uh, Maar nee, we hebben uiteindelijk nog een veld uh, van 35 auto's. En helaas uh, ja, laat zo'n 15 man afgezegd. Die zeiden toch van, ja, je nog, het is te gek, het laatste seizoen. Het is ook een duur seizoen geweest voor de heleboel mensen. Ja. ja, dan moet je het even anders doen. Ja. ja, precies, precies. Nou, dan ja. gaan we met jou verder hebben over, uh, um, even kijken, ja of heb je er iets van de trainingen mee kunnen krijgen? We hebben net allemaal op allemaal kleine telefoontjes hebben we zitten kijken, dus uh, we hebben de training meegegaan. Een uh, okay. uh, rare kwalificatie natuurlijk, met zo'n half droge, half datte baan, dat dus ja. heb je hier ook allemaal meegemaakt. Er is altijd een keuze, waar ga je ook weg? En uh, ja, ik denk dat, uh, normaal zeg ik altijd, Ferrari uh, maakt er een zootje van, volgens mij heeft Red Bull dit keer gedaan, kan ook een keer gebeuren. Ja, ja zo. wat was er aan de hand dan, want uh, dat hebben we niet helemaal meegekregen. Nou ja, ik weet niet wat. Maar ik denk dat uiteindelijk dat ze hem heel snel naar binnen haalden. Want ik denk dat er weinig brandstof in de auto zat. En dan, uh, dan heb je ja, dan word je gedisqualificeerd. Dus dan maakt het toch niet uit of je pols zet of geen pols zit, of je snel bent of niet snel bent. Er wordt toch die tijd afgenomen. Ja, en, uh, dat is het. Dus uh, en dat willen ze waarschijnlijk toch wel voorkomen. Maar ja, dan, wat is hij nu geworden? Ah, ik, ik heb de heuplijn toch? Hij is uh, uiteindelijk uh, achtstig geworden. Ah. Achter. Maar dan rijd je, rij je twee keer paars. En dan moet je nog, uh, wat was het, 20 seconden of zo uh, rijden. En ja. dan uh, is je negen verdwenen van het scherm. Ja, maar hij was wel in de laatste ronde even goed gewijd. Dus ik weet niet of hij die bal had gepakt. Maar hij was natuurlijk uh, al onder het tunneltje goed kwijt. Maar hij had zeker wel derde, tweede of derde gestaan. En het uh, achter is toch op dat circuit waar je bijna niet kan inhalen. Ja, want dat toch wel een heel zwaar wedstrijdje voor meneer. Ja, zeker. En uh, Rendel. Um, ja, dat je een coureur de baan opstuurt met iets te weinig brandstof... dat is toch wel een kleine kunstvaart van team denk ik dan. Ja, maar kijk, je wil je auto zo licht mogelijk weg hebben. En uh, ik denk dat ze die extra ronde die ze nog een keer wilden hebben... Kijk, die baan merkte je gewoon. Aan het eind van de training kwam je naar iedereen toe. Die werd sneller en sneller. Nou, dan pers je er toch wel een extra rondje uit. Maar ja, dan gaan er toch een paar van die rekenmachines gaan rekenen. En ergens daar in Engeland te duwen. Maar Zo snel zijn die winningen ja. En die zeggen, ja jongens, er zit niet meer genoeg in. Dat gaan we niet reden. Hou het in. Oh, <lacht> <All lacht> <lacht> ja, ja, ja. je Kijk, je, je moet zo zien. Ze, ze werken daar met 100 gram. Hè, gewoon in uh, Formule 1 met de 100 gram meer ...brandstof hier, 100 gram meer brandstof daar... ...kom je naar 200 gram tekort... ...heb je toch een vobleempje? Ja, maar het was... Rendel, dat begrijp ik dan niet helemaal... ...want jij hebt het inderdaad... ...over die laatste ronde die heb ik gezien... ...en dat was inderdaad het tweede gedeelte... ...was niet zo geweldig van die ronde... ...of de eerste gedeelte... ...was dan geel, zeg maar... ...en die ronde daarvoor... ...daar had ik het over... ...die was twee keer goed paars... Ja, en dan had hij bijna een seconde voorsprong ja. zeg maar, op de eerste. Ja, maar op, op eerst. daar, daar zag je hem een fout maken. En dan weet je oh, oké. Okay. Uh, het gaat natuurlijk over duizenden seconden. Uh, ja. Met half droog omdat iets iets meer. Maar uh, daar maakte hij ook wel fout. En uh, dan weet je gewoon, breek hem af je ronde en gaan er nog een, keer voor, uh, mm. nog een keer voor. Dat is waarschijnlijk een beslissing van Max geweest zelf. En ja, dan gaan ze daar natuurlijk helemaal in paniek raken in die pitbox. En dan zeggen ze, ja maar heb niet genoeg bezien om nog een rondje te maken. Dus ja, dat, dat was een beetje wat daar gebeurde. Yes. Maar weet, uh, aan de ene kant vind ik dit wel mooi van de autosport. Je, doet, je maakt heel veel gokken en de ene keer is het goed en de andere keer is het niet goed. Ja, dat ja. ja, is ook dan mooi, want hij moet uh, gewoon in, uh, in Japan uh, kampioen worden natuurlijk. En niet uh, ja, in Singapore. Nou, ik, ik, en ik denk dat ze dat ook niet heel erg vinden, hoor. <laughs> en uh, ik denk dat de, de zaken daar ook wel heel erg goed uh, gevierd geworden worden dan. Dus dat komt wel goed, denk ik. Ja. Dus, ja. En Mark, ja, uh, ja Rendel we kregen van de week een uh, persbericht binnen... van Max Verstappen en Play breiden langdurige samenwerking uit. Uh, jij hebt dat ook gelezen, neem ik aan. Ik heb het ook gelezen, ja. Dat, uh, Wat vind dat, je ervan? Uh, is dat ver ja, uh, ik laat het zo zeggen. Ik denk dat uh, Kelly in de zelf straat weer goed kan gaan winkelen. Er zal al best wel wat geld tegenover staan. Ja. In het hele verhaal. En uh, dus uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat, dat ze hier op een gegeven moment aankomen. Vier plays zo be behoorlijk aan de weg gaan timmen. Hebben natuurlijk enorm veel enorm veel over zich heen gekregen qua kwaliteit, toestand, dat soort dingen. Laatste maand hoor ik daar eigenlijk helemaal niemand meer over. Dus die hebben dat ook allemaal opgelost. En dat ze met Max stappen die, uh, die Nederlandse markt nog groter willen maken. Ja, dat is best wel wat, uh, wat dollartjes tegenover staan. En wel, ja. En, uh, ja, past wel heel erg veel. En uh, dat is voor je natuurlijk helemaal nemen gunstig om nog meer mensen naar eens toe te drinken en dat nog meer abonnees te gaan scoren. Ja, en... En... Ja, daar gaat het alleen maar om. Het gaat natuurlijk alleen maar via het groter worden. Max is op Dominic Hort in Nederland. Uh, daar zit een heel groot publiek achter die toch allemaal op die Capri willen kijken. Ja, dan is dat wel de eerste samenwerking die je kan doen. Ja, en, uh, en, uh, maar zij hebben het over langdurige samenwerking om op meerdere markten uitgebreid. Uh, maar wat voor markten moet ik dan denken? Het Dus nog niet ja. alleen televisie, denk ik dan. Nee, misschien een andere ding. Ik weet wie dat Viaplay nog veel allemaal doet... ...maar ik denk dat ze uh, veel breder gaan kijken. Kijk, ze weten dat Max tot 2028 contract bij Red Bull heeft. Ja, ja. Dus ja, je praat over zes jaar minimaal, extra erbij, vijf jaar extra erbij. Dan zeg ik op een gegeven moment, dan weet je uh, als marketingmanager daar bij Viaplay... ...jij, hey, we gaan het sowieso doen. Uh, kijk, of zij Viaplay in andere landen uh, met Max kunnen scoren... Ik weet het niet, in Frankrijk is Max niet zo populair bijvoorbeeld. Nee, dus daar hoef je de markt niet meer met Max op, gaan, op te gaan. Dan kan je beter ook ompakken. Uh, dus, uh, uh, maar ik denk dat het wel een methode is om uiteindelijk gewoon je publiek uh, nog meer naar, naar jouw uh, tv te krijgen. Zeg maar. ja, zo moet je ja. het zien. <rachteluid devenuid> ja, misschien krijgen we wel op een gegeven moment uh, één keer in de week een aflevering van een soort uh, Chateau Meiland. Alleen dan uh, rondom <Ashe Emmen> um, uh, Max. Je weet het maar nooit natuurlijk. <rachtujų> De, zitten we daar te wachten? <laughs> ja. Het ja. Je, je hebt, het, je hebt het met uh, allerlei zangers ook tegenwoordig, uh, zo'n zo uh, live, uh, live gedoe. Ja, en uh, met ja, ja, die, die Andy ja. van de Meiden heeft ook weer uh, zo'n uh, zo programma. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou, ik, ik denk niet dat hij Max daar zo voor heeft gekregen. Hij zit er nuchter voor denk ik. Ja. En uh, ik denk niet dat je die zo... Ik zou mij mijn baas dat dat gaat gebeuren, laat ik zo zeggen. Ik denk dat Max uh, toch met uh, twee jaar heel andere benen in de wereld staat. En die jongen heeft natuurlijk maar heen de hoe-hard hout rijden. Ja. En uh, ik, ik denk dat dat hij heel erg... Het is zo geweldig geweld, maar op de B. Ik denk dat dat wel meegevallen. Precies, precies. Nou, in ieder geval... Max eh? gaat een eh? langdurige ambassadeursrol voor Viaplay uh, doen. En, uh, ja. nou, dat, uh, dat zal, en uh, er worden ook allerlei nieuwe documentaires... Uh, van de Formule 1 uh, gemaakt dus, door Viaplay. Dus dat, uh, ja. dat zal de mensen in vervoering moeten gaan brengen. Nou, goed, nou, Rendel. Uh, nog, nog, nog meer kijkers... Is, nou ja. Is die auto inmiddels gemaakt? Want de vorige keer had je een deukje opgelopen. Nou, dat was een grote deukje als we verwacht hadden. Dat dus wordt een winterprojectje. Maar ik heb hem goed te vangen Oké, oké. Okay, okay. Die was uh, geen 100 punten, maar duizend punten. Nee, dat uh, wordt een winterproject. En uh, de auto waar ik hier eventueel mee zou rijden uh, op uh, de Noemboegging ging, BMW bwm 1 uh, die ging helaas op de in kapot uh, vorig weekend. Oh. Dus uh, ik sta hier lekker in het bed ook uh, nu met een heel erg mooi... ...ga ik je eerst zeggen, die krijg ik net in mijn handen gedrukt... ...van Oostenrijkse Oostenrijkse biertje. Oh, lekker. En die is goed, die is goed lekker. Die is ja, goed die is lekker. Goed, ja, die dus is, is heel goed lekker. Goed ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, uh, heel fijn weekend dan. En uh, geniet ervan. En we spreken hier volgende week. Dankjewel voor je bijdrage. <laughs> okay. Okay, volgende okay. week weer. Oké, volgende week. Bedankt, Rendel. Hij zet, zet, zet wat makkelijke muziek op. Ja, ja. Oh, nee, wat, wat, wat wil je horen? Heb je, heb je iets of ja. niet? Nee, nee, nee, ja, je maar, zegt het nou, maar nou, hoor. Nou, U nou, vraagt, nou, wij nou, draaien. Ja, maar dan gaan, dan gaan we. Ik vind dire of dat soort dingen. Dire Ja, dat kan wel, dire stretch. Maak maakt niet uit. Alles we doen is goed. Dire stretch. <laughs> Oké, okay, nou ja. Dat, uh, ja? We, gaan we straks doen. We, we vragen even of uh, inderdaad uh, de, de producer uh, van dit uh, programma het uh, in wil tikken voor ons. En dan uh, hoor je hem straks uh, langskomen. Dankjewel, Rendel daar vanaf uh, de Nürburgring. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Hey, yeah, yeah, yeah. to shine and light the sky with the hair of some fireflies i wonder how they have the power to shine i can see them under the pine Yeah, Ooh, baby, I love you yeah. every day. I wanna tell you I love you yeah. every day. Schakelen naar Haarlem, naar Piet Pijper. Want, uh, ja, zoals Piet uh, tegen mij zegt, de wedstrijd is helemaal los. En uh, wat is er allemaal aan de hand? Goedemiddag nogmaals. Goed. Nou, wat is er aan de hand? We zijn in de tweede helft begonnen met dezelfde opstelling, SV Zandvoort. En, we uh, waren, waren niet in het overwicht. De AFC wat toch was toch wat sterker. wat kleine kansjes. Uh, maar toch, de goal ging er niet in. En uh, op een gegeven moment is er een wissel toegepast. Onze spits uh, is, soep, is vervangen door uh, Nigel Kostin. Die wel een, een tijdje van een wedstrijd gespeeld, maar nog geen hele wedstrijd. En we zijn in de aanval en we krijgen een, een valpartij en we krijgen een strafschop. Nigel Kostin, nog geen één minuut in het veld. Maakt meteen een heel beheerste 1-1. En we zijn op de 1-1. Nou, we trappen af. De HFC trapt af en we, die gaat in de aanval... Wat gebeurt er weer? weer? Een overtreding Nu van Zandvoort in hetzelfde, straf, hetzelfde strafschopgebied. Strafschop voor HFC. En die werd ook benut. 2-1 voor HFC. Vervolgens gaan we weer. Uh, alles binnen een tijdbestek van 10 minuten, 5 minuten. De Zandvoort gaat in de aanval. Vrije trap van Jeffrey Sampson. Van links en die uh, wordt weggewerkt en het wordt een corner. V vervolgens komt de corner van Jeffrey Sampson. Geeft een prachtige mooie voorzet. En onze vriend Karsten Vries kopt hem perfect in. Dus inmiddels, na zo'n 7, 28 minuten, staan we op 2-2. De wedstrijd is echt los nu. En we gaan nu weer Sander in de aanval. En we krijgen weer een corner. Dus we zijn echt nu uh, ja, we zijn op het goede pad. De wedstrijd is gekeerd, maar hij heeft het gekanteld. En uh, nou, we hopen nog spanning dat we toch uh, met de drie punten hier weggaan straks. Ja, mooi, mooi dat de wedstrijd uh, echt uh, losgekomen is uh, nu Piet. Ja. In de, de, de, de corner op dit moment? Die uh, gaan we nu nemen. Samson Cindy uh, neemt nu uh, zijn aanloop. Dus, uh, de wind draait de bal in de goal. Hij gaat helemaal in de goal. Oeh, de keeper slaat hem weg. Nog een schot. Oeh. Nog steeds scrimmage. <lacht> ja, we zijn nog steeds in aanval. HFC gaat uitverdedigen. De kool hangt nu niet echt in de lucht meer. Maar dat gaan we doen. Dan schijnt zich de fluit dat de bal een stukje terug moet. De ingooi moet ze achteruit. De rechtsbek van HFC gooit in. Eigen helft. Het is dus een hele jonge, dat HFC met allemaal prima voetballers. Ze spelen ook een heel mooi spelletje. En wij moeten het echt van een iets ander soort voetbal hebben. Maar dat is heel spannend. Ja, geen kans meer ja. uh, nu om, uh, om te nee, scoren. Dit, dit moment niet. Ik hou je op de hoogte. Als er is, belletje weer. Heel fijn, Piet. En anders komen we aan het eind van de wedstrijd uh, nog even uh, bij terug... om uh, het slot te bespreken. Dankjewel voor dit moment. En zometeen het uh, beest van de week. Maar eerst uh, de verzoekplaat, hè? We, ja, hadden ja. Het beloofd, we hadden beloofd. We hadden het beloofd aan Rendel, Nou, daar komt hij aan, hè? De single van de, de Dire Straits en uh, Money for Nothing... Onze pit-reporter Randall Lawson vond de plaat van Sweet Sensation veel te ruig. Dus hij wilde graag de Dire Straits horen. Nou, we deden het rustig aan met de single Money for Nothing. Speciaal voor Randall gedraaid. Maar ja, we lopen een beetje uit. En die van de week staat te trappelen. Dus kom erop met ja, dat gaan het gaan. beest. Ik heb, even iets, ik heb het iets anders aangepakt deze week. Ik ben naar Ik Zoek Bars... .dierenbescherming.nl/gegaan, en daar kwam ik. Uh, daar heb je beesten die gebruikt zijn voor uh, proeven. En dat is, uh, wat ik niet wist, dat ze daar ook honden voor gebruiken. En dat is, Leo is zo'n uh, hond. Leo is een biekelreutje, geboren op uh, 22.02.2022. Dat is wel een hele bijzondere datum om geboren te worden. En vanaf mei woont hij bij een gastgezin. Daar is hij opgegroeid met twee andere bikkels van het gastgezin en met nog twee pups. Uh, Leo is een vrolijke, gezellige, een beetje onbehouwen heerlijke goedzak. En hij houdt ervan om lekker bij te liggen te knuffelen. En hij vindt het ook heerlijk om te spelen, te rennen en te ravotten. Iedereen die binnenkomt wordt vrolijk begroet en na 10 minuten naar binnenkomst is de rust weer teruggekeerd. Um, en eens even kijken, en dan met een aai om een knuffel uh, is, begint hij uh, lekker extra nog even snuffelen. Leo houdt ook erg van eten. Voor een snoepje of een koekje of een kluifje doet hij alles. Maar ook van zijn brokken wordt hij vrolijk van en, en al rondspringend begeleidt hij je naar de etensplek. Leo is geboren met een afwijking aan zijn linkeroog... en moest bijna direct na zijn geboorte moest dat oog verwijderd worden. Hmm. Wat dat betreft weet hij niet beter. Het is dan ook echt niet aan hem te merken. Soms merkt het gasgezin het als hij ergens op wil springen... en dat het minder soepeltjes gaat. Uh, hij is kan ook behoorlijk hoog springen. En daardoor bijvoorbeeld het aanrecht moet je dan goed in de gaten houden. Want ja, zoals we al eerder gezegd... Leo is dol op eten. En hij pikt alles wat hij te pakken kan krijgen. Nou, eens even kijken, um, maar verder vindt hij het ook heerlijk om gewoon als je aan het koken bent, bij je in de keuken te komen liggen. Dat is waarschijnlijk al die heerlijke geurtjes natuurlijk. Nou, sinds kort wordt hij ook meegenomen voor een wandeling en dat vindt hij prachtig. Neus op de grond en lekker snuffelen, nieuwe geluiden, nieuwe dingen worden beluisterd en bekeken. En met dat ene oog dan en dan wil hij er naartoe lopen en nog eens nader bekijken. Nou, ik, word, uh, en, ja, ik was een beetje vertederd eigenlijk door dit hondje. Um, wil je hem hebben, dan moet je even een stukje rijden. Want hij zit in het dierenhuis in Leeuwarden. Oké, oké, oké. Kan niet uh, bezorgd worden. De, de, je kan niet <laughs> bezorgd worden. Ja. Uh, maar goed, uh, nee, uh, je zoekt, kijkt even op ikzoekbaars.dierenbescherming.nl. En daar vind je Leo terug bij uh, de... Even kijken, zoek een dier bij de... Ex-proefdieren, daar staat hij onder. Oké, okay, dankjewel Benno, dat was het uh, beest van de week. No, she got Betty Davis eyes, and she tease you, she'll unhease you, all a better just to please you, she's precocious, and she knows.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 And she knows just what well. En dat was uh, Kim Carnes en uh, de Bette davis ijs. Ja, we zeiden het uh, juist. We gaan het uh, hebben over uh, de stem van het uh, Polygon-journaal. Uh, want uh, dat uh, Polygon-journaal bestaat uh, alweer 100 jaar dat het. Uh, voor de film in de bioscoop uh, uh, uitgezonden werd... Uh, zodat uh, de mensen meer op de hoogte werden gebracht van het uh, nieuws. Maar dat gaat er even niet lukken, begrijp ik. Nee, Beno, want... nee de, de verbinding viel weg. Uh, Ger, als je even de telefoon erop wil leggen... dan kunnen we je opnieuw bellen. Oké, okay, nou, ja. ja <laughs> heel goed. Dan uh, draaien wij nog uh, één, uh, één plaat... en dan uh, proberen we contact te krijgen met uh, Ger Lammens. Weet je wat nou het leuke is, Benno? No. Voor ons programma op de zaterdagmiddag heb je Mario Zandvoort... met uh, Zandvoort uit Zandvoort. Ja, ja. En die heeft een, uh, ja, een promo voor uh, zijn programma. Het duurt uh, ja. volgens mij uh, meer dan een halve minuut. En die promo die is gemaakt door iemand die de stem uh, van uh, Philip uh, Bloemendaal uh, heel goed uh, na kan uh, doen. En uh, ja, dat is uh, de stem van het uh, Polygon-journaal. Uh, en dat uh, klonk ongeveer er zo...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 Ja, ja dat, is, uh, dat is de stem van het uh, Polygon Nationaal. Zeer zeker. En uh, Ger, goedemiddag. Goedemiddag, dat was Philip Bloemendaal. Ja, dat was Philip. En jij hebt hem gekend, hè? Ja, ik heb een stage gelopen. Een eeuw geleden trouwens toonden de bioscopen de eerste polygoonjournaals. Herkenbaar aan het machtige kopere stemgeluid van Philip Bloemendaal. Hij is vaak de stem van Nederland genoemd. En zijn levensverhaal vertelde vader Bloemendaal in de jaren tachtig aan zijn zoon Robert. En dat leverde 16 uur aan geluidsmateriaal op. En het boek De Stem van Mijn Vader is daar nu de neerslag van. Dat is nu gepresenteerd. En ook oud medewerkers vertellen over hem. Zelf heb ik een in 1980 stage gelopen bij het Polygoonsjournaal en ik moest enorm op mijn woordkeuze letten, want hij was uh, daar heel secuur in. Ik moest een keer met premier Ruud Lubbers naar een vuilverwerkingsfabriek voor een reportage en je had toen zwart-wit en kleur bij het journaal. Dus ik vroeg, moet ik het in kleur draaien, meneer Bloemendaal? Hij zegt, ik begrijp uw vraag niet. Het zijn nou, in kleur. Oh, u bedoelt in kleuren. Ja, ja. Ik ook op de filmblikken, in kleuren. Ik kreeg een stemtest over de zwarte markt... die net openging in Beverwijk. Oh ja. En de eerste zin was... in Beverwijk heerst elke zaterdag een roezemoes... moesten gedrukte, maar groente en fruit... wordt hier niet verhandeld. Dus ik deed het in zijn stijl. Want hij zegt, u spreekt een zaal toe... en niet op tv. Dus ik deed zijn stem ook na. Dat vond hij ook goed. En ik zei, in Bevenwijk heerst elke zaterdag een roezemoese gedrukte. Toen zei hij, stop, fout, opnieuw. Dus ik, in Bevenwijk heerst elke zaterdag een roezemoese gedrukte. Toen zei hij, nou uiteindelijk bleek dat het niet Beverwijk... maar Beverwijk moest zijn. Oh, jeetje, ja. Ik herinner me ook over een onderwerp over herdenking van Auschwitz. Daar was hij zeer geëmotioneerd. Daar was hij dramatisch met zijn witte handschoenen... de treintjes en de ellende aan het monteren. Zijn halve familie was uitgemoord. Hij had een syndroom En ik kon zelf dat onderwerp niet uitspreken. Um, hij gaf me, omdat ik stage liep, een, een, een, een, een opdracht mee. Op een, uh, ik zeg, krijg ik een uh, video mee. U bedoelt videoband. Nou, het stelde niks voor, die videoband. Hij zegt, u moet het helemaal vol kletsen vanaf twee seconden. Want wij beginnen na. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dat was toen altijd twee seconden rust en dan praten. En wat zag je op die video? band. Je zag vuurkorven op de grond. Je zag ze naar beneden gaan. En verder zag je niks. Je hoorde geen geluid. En dan zag je ze landen. Dat was het. En daar moest ik dan wat opmaken. En toen ging ik mij helemaal inleven in zijn stijl. En toen maakte ik het volgende. Vuurkorven en rookpluimen markeren de plaats van de landing. Waar rook is, moet vuur zijn. Maar hier is alleen het vuur van de menselijke hartstocht voor het waagstuk. Nou, toen was hij zeer enthousiast. Ik ja. het, uh, <laughs> het, klinkt, het klinkt ook wel heel erg goed, ja. Hoor, ja. hè? Ja, Jeetje. ik heb hem vaak geïmiteerd bij Paul de Leeuw en Ivonieën en bij radiostations. En ik heb een uh, voorbeeld gevonden... Uh, uit 1974 van het Polygoon waarop hij over mijn zeezender waar ik zo gek op was, Veronica, vertelde. Die uh, moest sterven op zee, zoals we allemaal weten, in 1974. Ja. Toen zei hij, Radio Veronica moest als piraat zwijgen, als legale VOO kwam ze terug. Minister van Durren herkende de zeezender als aspirant omroep en gaf aan behalve vier uur radio ook nog twee uur televisie. Dat was zelfs meer dan programma lijn Europa. Dat durven open. Uh, het is eindelijk gerechtigheid. Dit is vlekkeloos. Ook vlekkeloos verliep de ontmoeting tussen haar en majesteit de koningin... en de Belgische koningin van Biola. Nou, zo ging dat dan. Wauw. Geweldig. geweldig. Ja, ik, je, nou, je had het net over dat boek wat zijn zoon Robert nu heeft uitgebracht. Nou, zag ik Robert gisteren bij Hart van Nederland bij SBS 6... En uh, ja, ook hij uh, is uh, helemaal gedrild, zo, zo zei hij het zo'n beetje eigenlijk... door, uh, door, uh, door zijn vader om uh, heel duidelijk te praten en dergelijke. Dat hij ook wel heel erg uh, goed uh, de stem van zijn vader uh, uh, kan nadoen. Net als uh, jij eigenlijk. Ger? Ah, <laughs> Dat was Ger. Dat was Ger. Nou ja, oh, ja. we hebben het over de stem van uh, Philippe ja. uh, Bloemendal. Ja. En uh, dat was het eigenlijk ook uh, voor uh, dit item. Zometeen gaan we nog naar het voetbal en het eind van dit programma. Ja. ja, ja. Sorry hoor, Ger. Het gaat even fout. Ik hoor je niet meer. Nee. Nou ja, het zal toch goed gaan met hem, of niet? Ja, het past wel. Oké, okay, we gaan hem zo toch nog even bellen voor de zin. Ja, system. ja, we gaan hem controleren. Ja, deze plaats moest er achteraan komen. Harpo en terecht Multistar. You feel like Steven the Queen.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 You worked in the grocery store Ja, na het, uh, het gesprek met, uh, met Ger Lammers uh, over uh, de stem van het Polygon Journaal. Wat een mooie stem uh, was dat, hè? Zeker. Philip uh, Bloemendaal uh, draait door Dijs van Harpo en uh, de Movie Star. Jij hebt net nog even contact gehad met uh, Ger. Het gaat goed met hem, hè? Ja, het gaat goed met hem. Hij had een mooie uitsmijter nog voor ons, uh, maar misschien volgende week. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan nog even naar Haarlem toe, want uh, de wedstrijd is inmiddels de einde... Koninklijke HFC tegen SV Zandvoort, uh, hoe is het uh, afgelopen, hoe was het einde eigenlijk Piet? Het einde was, uh, de laatste tien minuten waren bijzonder spannend, over en weer. HFC heeft nog twee mooie kansen gehad met onze keeper Daan Kerkman, die heeft ze fantastisch eruit gehaald, echt, uh, echt heel mooi. Aan de andere kant hebben wij ook nog een paar kleine kansjes gehad, Salim had ja, nog een kans en uh, ja, die mis helaas, ging hier niet voor langs. En, en ook, nog, de allerlaatste nog ook nog was een kans voor HFC. Maar iedereen ik kan zich vinden in de 2-2, HFC heeft misschien iets meer verdiend en ook verwacht. Maar wij hebben, ik vind dat de uh, SV Zandt bijzonder veel karakter getoond heeft. En uh, tot de laatste um, moment met de snik gevoetbald en uh, we hebben hem um, gelijk spel weggehaald hier. En, uh, ik denk dat het een, een heel duur punt is, want ik schat de uh, HFC wel heel erg hoog uh, in. Voetballen bijzonder, technisch bijzonder begaafd en uh, combineren goed. Dus. Maar goed, we zijn blij met het ene punt. Ja, zeker, zeker. En we uh, hebben het is een goede opsteken voor de volgende week. Dan spelen we weer thuis. Dus uh, dan gaan we elkaar weer volgen. Nou, helemaal goed. Dankjewel Piet voor uh, je verslag uh, vandaag. Ja. En een hele fijne ja. zaterdagavond. Hè? En tot de volgende keer. Jij ook. Oké. Okay. Oh. Oh, ja, Inderdaad, de wedstrijd uh, Koninklijke HFC uh, SV Zandvoort. Geëindigd in een 2 uh, tegen 2 gelijkspelletje. Dus uh, we nemen één punt uh, mee terug uh, vanuit Haarlem richting Zandvoort, uh, Benno. Ja. Ja, dat komt omdat jij vorige week zei, we nemen ze te grazen en uh, daardoor, uh, Ja, je, je maar wij zijn niet te grazen genomen, dan. dus uh, jij, jij, nee, nee, nee, gelijk nee, nee, nee, nee. nee. spelletje, niet, Twee tegen twee. Nee, ja, straks... ja, het zit er alweer op. Ja, straks Fred en uh, wij gaan uh, een uh, glaasje drinken. Hij, hij is gelukkig weer... Uh, ja joh, uh, gooi vol. <lacht> nee hoor, we hebben aan het eind nog een uh, lekkere plaat. En uh, daar uh, sluiten we mee af. Uh, ja, alweer Billy Joel. Ja, uh. alweer Billy Joel. Maar deze, die hoor je niet zo vaak meer uh, op de radio. Dus uh, ik draai met uh, al het plezier nog eventjes als laatste plaat... in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag... Lekker zonnetje in Sanfoard en tot volgende keer. Tot volgende week.